De Radio 1 Sportzomer. Wilhelmijn Veenhoven en Felix Mörders. Een hele goede morgen, London Calling. Een stralende frisse ochtend, de zon schijnt volop. tenminste tot vanmiddag. Een uur of drie is de voorspelling. Dus Robin Haase die vanmiddag, eh, gisteren, trouwens geen bal heeft geslagen... vanwege de regen, die kan om half één aan de bak. En zo meteen al gaan we schieten. Niet wij, maar Peter Hellebrand. En verder judo, roeien, handboogschieten en tennis. Weer is het NOS Nieuws met Mark Visser.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 Felix zei het al, Robin Haase staat zo op de baan. Tennisser die is inmiddels gestegen naar de 33 e plaats op de wereldranglijst. Zijn hoogste positie ooit. Haase verdiende veel punten door zijn toernooizegen... van afgelopen zaterdag in Oostenrijk. En vandaag komt hij dus voor het eerst in actie op de Olympische Spelen. Haase zou eigenlijk gisteren spelen, maar door de aanhoudende regen... werd zijn partij tegen de Fransman Richard Gasquet verschoven naar vandaag. Het weer, vooral in het noorden, buien. In de rest van het land opklaringen, afgewisseld door wat bewolking. Vanmiddag aan de zee, volop zon. In het binnenland zijn er stapelwolken en is er kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. AMB. Oh. Ja, ik maak het nog heel even af. Want morgen is er nog bewolkt en ook soms is er dan wat regen. Gaan we nu naar de verkeersinformatie. Ja, AMB verkeersinformatie. Uh, nog één file op de A2 Den Bosch, richting Eindhoven. Tussen Vught en Bokstel, noord twee kilometer. En de weg is daar wel weer vrij.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 Roel Braas, Sjoerd Hamburger, Jozef Klaassen, Olivier Siegelaar, Frederik Simpson, Mitchell Steenman, Matthijs Vellinga, Peter Wiersum en Peter Hellebrand. Dat zijn de Nederlandse Olympiërs die het komend uur in actie komen. En het tankopslagbedrijf Otfiel houdt de gemoederen in het Botlekgebied en ook in Rotterdam bezig. We zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Het chemisch bedrijf Otfiel in de Rotterdamse haven is stilgelegd. En nu klinkt de roep om een diepgaand onderzoek. Politici in de Rotterdamse gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer... willen vooral dat er gekeken wordt naar de rol van de inspecties die toezicht hebben gehouden. Tankopslagbedrijf Otviel werd voor het weekend stilgelegd... na een reeks van incidenten rondom achterstallig onderhoud. Dan heb ik het wel heel mooi algemeen geformuleerd. Hendrik Willem Hofs, Rotterdam-verslaggever van de NOS. Liggen die werkzaamheden nu echt stil? Sta je ervoor? Ben je erbij? Kijk je goed toe? Nee, nee, maar ik heb het wel inderdaad gezien. Er worden geen schepen of treinwagons gelost en geladen. De milieudienst Rijnmond die houdt alles nauwlettend in de gaten. De meterstanden van die 140 tanks die worden gecontroleerd iedere dag. En er staat een brandweereenheid permanent paraat op kosten van het bedrijf. Mocht er toch iets fout gaan? Ondertussen worden er werkzaamheden gedaan. Al die brandveiligheidsmaatregelen worden ingevoerd. En het bedrijf is ook verbonden met chemiefabriek Leijendel. Via leidingen worden chemicaliën naar tanks bij Otvio overgepompt. En dat gaat wel gewoon door... Want als je dat stil zou leggen, zou dat ja heel veel geld gaan kosten voor uh, Liondel. Wat nog even net kort. Er was iets aan de hand met de koelinstallaties, hè? Ja, precies. Er werd uh, bij een uh, inspectie ontdekt dat er, uh, de koelinstallaties van die tanks dat die niet in orde waren. Nou, er is een reeks van incidenten aan vooraf gegaan. Uh, de uh, milieudienst is daar heel vaak over de vloer geweest. Heel, heel vaak achterstallig onderhoud geconstateerd samen met de arbeidsinspectie en de veiligheidsregio. Oftewel de brandweer hier in het gebied. En uh, afgelopen donderdag was de maat vol. En toen is er gezegd dat nou, de boel moet worden stilgelegd en eerst moet alles in orde zijn voordat de tent weer open kan. En veel politici roepen nu op een onderzoek. En als veel politici dat roepen, dan komt dat natuurlijk ook, of niet? Nou ja, die kans is wel een stuk groter geworden. Want voor de zomervakantie probeerde GroenLinks en Leefbaar Rotterdam... bijvoorbeeld in de gemeenteraad ook al zo'n onderzoek te krijgen. Toen was de meerderheid er niet voor. Ook niet in de Kamer, ook niet in de Provinciale, Provinciale Staten. Maar nu zien veel politici toch wel in dat deze zaak heel ernstig was bij Otviel. Maar de grote vraag is alleen, wie moet nou zo'n onderzoek gaan doen? Want wat moet er onderzocht worden? Er zijn dus drie partijen bij betrokken. Die Milieudienst, die valt onder de provincie. De brandweer valt onder de gemeente. De arbeidsinspectie valt onder het Rijk. Dus ja, iedereen moet met iedereen even gaan praten. Maar nu is iedereen op vakantie, dus dat wordt heel erg lastig. En mijn inschatting is pas dat er na het zomerreces duidelijkheid komt. over zo'n groot onderzoek naar de zaak Otfiel. Hendrik, Hendrik Willem Hofs, hartelijk dank. Level 42. Fictions maar dat kan ik wel. Dit is al iets van 27 jaar geleden, hè? denk ik, als ik goed tel. Ja, nou, 15 en 12 is... Niet aan mij vragen om te rekenen. Felix. Something about het is, het is you, level 42. Selim <laughs> van Gerne staat donderdag in de Olympische Meerkampfinale. De turnster eindigde in de kwartfinale op de geschoonde lijst als 17e. En dat was ruim voldoende voor die finale plaats. De toestelfinale op de brug miste ze maar net. Van Gerne en haar coach Gerben Wiersma konden terugkijken... op een bijna optimale wedstrijd. Ja, bijna. Een op, op foutje op vloer na, maar ja. uh, verder kan ik heel tevreden zijn. Als zeventiende een Olympische finale ingaan, dat is wel wat, hè? Ja, echt, echt heel gaaf. Ik ben echt uh, ja, heel blij mee. Ja, zeker weten. Gaaf, toch? Ja. Hè, het ging, het ging om, uh, om de meerkampfinale halen. Dat doel is gelukt. En er was een reële kans op een Brugfinale. Nou, eerste reserve. Dus hoe dicht kun je in de buurt van top 8 zijn? Uh, vooral Brug was natuurlijk gewoon uh, super. Een, uh, eerste reserve, maar uh, echt gewoon maximaal geturnd. Ja, ik had, van tevoren had ik al uh, de scores gezien. En uh, de achtste is 15-1 van Elisabeth Seitz. Uh, ja, dat, dat was... Uh, Eigenlijk onmogelijk, dus uh, dat wisten we ook. En uh, ze heeft gewoon het maximale eruit gehaald. Want ja, je kan inderdaad prijzen pakken op World Cups, Je kan in EK-finales komen. Maar wat dat betreft zijn de spelers dan toch weer een ander verhaal, hè? Ja, dit kan je niet vergelijken. Het geloof ik 13.000 man of zo die hiernaar zitten te kijken. Hele andere entourage... Uh, hele andere afleidingen die om je heen komen, dat ze het zo heeft gedaan, is, uh, is gewoon geweldig. Nou ja, om zo dichtbij te komen bij de Olympische Finale, dat is natuurlijk fantastisch. Dus toch nog eerste reserve op brug. Ga je dan toch een beetje zitten hopen dat er misschien iemand of geblesseerd is of om een andere reden afhaakt? Ja, eigenlijk wel. Want <laughs> daar, daarvoor ben je hier, toch, om, uh, ja, om te turnen. En, uh, ja, dat zou heel gaaf zijn. Met een oefening die je niet eens je beste score ooit oplevert, hè? Nee, klopt. Ik had in Gent een, een tiende hoger, maar ja, dat is net jurering natuurlijk. En uh, nou, je bent hier op de Olympische Spelen, topwedstrijd uh, van het jaar of eens in de vier jaar. Dus het uh, niveau is gewoon heel hoog. Nou, die toestelfinale, dat is dus nog even duimen dat er een afvaller is. Maar die meerkampfinale, daar sta je in en dan inderdaad als zeventiende. Betekent dus dat je nog een keer dit hele mooie circus mag gaan meemaken, hè? Ja, echt, uh, ja, ik ben echt gewoon heel blij en uh, nou, ja, ik heb er onwijs veel zin in donderdag. Wat wil je gaan doen in die meerkampfinale? Kan het nog beter? Nou, ja, brug was uh, maximaal eigenlijk. Uh, sprong, ja, dat was de eerste keer dat ik al een half heb gesprongen. Dus was ik wel heel blij mee. Alleen, hij nou, kan wel iets ruimer. Ja, ik ben als coach dan kritisch. En uh, op, uh, op sprong heeft ze met name wel wat laten liggen. Mm -hmm. Daar was hij uh, scheef uh, en wat diep geland. Balk heb ik een combi laten liggen van de twee tienden. Maar verder was het ook gewoon een, uh, ja, eigenlijk wel een goede oefening. Nou ja, vloer natuurlijk een foutje en uh, die moet eigenlijk weg. Ja. Nee, ze, hè, ze is uh, natuurlijk de afgelopen twee uh, WK's ook uh, zo rond die plekken. Uh, ze is een keertje dertiende gekwalificeerd, een keertje 15 gekwalificeerd. Dus, uh, hè, dus ze kan, uh, kan gewoon nog, nog hoger komen als die zeventiende plaats. Maar dan moet ze geen uh, grote fouten maken. Bestaat dat trouwens een hele foutloze wedstrijd? Zelden. Ik denk dat dat zelden voorkomt. Nee, dat is uh, zeker heel lastig, maar... Uh... Ja, zo dicht mogelijk in de buurt komen, dat is wel een, een mooie uitdaging. He, zoals, zoals Brugse, zoals die vandaag gedaan heeft, ja, dat, dat is wel perfect. Maar heel vaak heb je daar toch ook wel even iets te wensen wat, wat te wensen overlaat. Met wat voor idee ga je nou aan die meerkampfinale beginnen? Ik uh, hoop dat ik gewoon heel ontspannen naartoe kan gaan en gewoon kan genieten van uh, dat ik gewoon nog een keer mag en uh, op de Olympische Spelen. Nou, dit uh, is even een van de weinige toernooien dat, we, dat ik echt merkte dat, dat je heel erg zin hebt in, uh, in de wedstrijd. En ik denk dat dat uh, aanstaande donderdag nog een keertje zo zou zijn. Want jij ja, hebt eigenlijk niks te verliezen. Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Nee, het is geweldig. Aldus Celine van Gerlen. Het eerste weekend zit erop hier in het, nou ja, hier in het Holland House. Dat is hiernaast. Wij, het zijn onze buren in het Londense Alexander Palace. Echt recht, recht naast de studio. Elke dag komen daar duizenden Nederlandse supporters in het Holland House. En um, 500 medewerkers werken zich daarvoor uit de naad. En degene die daar verantwoordelijk voor is... is Renate Deken, de baas van al het personeel. En zij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik vroeg net even, van, heeft u, bent u daar gisteravond ook geweest? Toen zei u, ja, natuurlijk. Het is mijn huis. In Inderdaad, daar ben ik trots op. Maar echt, de hele werkdag zit u daar. Zo ongeveer. Ja, en de werkdag vliegt. En de en dat maakt het ook. mooi. Ja. Nou, natuurlijk werken we in shift. ik doe het niet alleen. Hoe laat, met... hoe laat was het vannacht? Uh, ik ben gisteravond keurig om 12 uur uh, naar oh. bed gegaan. Omdat ik wist dat ik vanochtend uh, hier uh, wel fris wilde dat zitten. Dat doet u dan beter dan wij. Ja, een <laughs> <Ja. Braat> meisje. <laughs> maar nou, ook wel eens nachts natuurlijk. Je moet toch een beetje de bol in de gaten houden. Ja, wij sluiten het huis om uh, half twee. En dan gaan wij uh, met elkaar uh, het huis weer schoonmaken. Om de met volgende op. dag weer... Uh, en en de, de sleutels worden die goed bewaakt? Want ik las dat het uh, sleutelbos van Wembley is verdwenen. Ja. Die is nog nou, wij hebben hier een hele goede afdeling security, die uh, waakzaam is over alle sleutels. En dat zijn er nogal wat in dit huis, want het is vrij groot. En dan af en toe, dan bent u daar natuurlijk wel, ook s'nachts. En wat is dan het gevoel als u daarover... Want hoeveel mensen passen er in het Holland House? Uh, de maximale capaciteit is 6000 uh, bezoekers. Uh, en vanuit mijn waarneming zie ik daar een, uh, een verscheidenheid aan doelgroepen. Supporters, officials, familie van sporters. Uh, en dan, die dan loopt hier... u daar zo rond tussen al die mensen. En dan denkt u, dat hebben we toch mooi geflikt, zo'n feestje. Nou, inderdaad. Want uh, uh, het is niet alleen de periode al hier. Maar wij zijn met het project hier al twee jaar bezig met alle voorbereidingen. En komt het een en ander bij kijken. De een benadert dat vanuit logistiek, de ander vanuit HR, uh, zoals ik, de ander vanuit ja. pers en PR. Uh, en zo hebben we allemaal een aandeel in dit huis. En nu het operationeel is, zijn we daar echt wel trots op. U zegt 6.000 uh, mensen kunnen erin, maar op het moment dat ik rondkijk in die enorme hal, want dat is het eigenlijk, dan, dan denk ik, er kunnen er wel 20.000 in. Nou, dat kan, maar om het unieke karakter te behouden, willen wij het niet helemaal uh, vol hebben. Vandaar dat we kiezen voor uh, ook genoeg bewegingsvrijheid. En, uh, <laughs> en, en ook... Het is toch, hoe voller, hoe gezellig. Zo hoort het toch een beetje? Nou, niet altijd. Uh, uh, het huis biedt uh, een enorme capaciteit. Maar we vinden het wel prettig dat iedere supporter zich hier uh, vrij kan bewegen. en uh, die ruimte kan wandelen, is daar. lopen. Ja, inderdaad. En uh, kan genieten van hetgene dit huis biedt. Wat is het mooiste tot nu toe in de, paar, in de afgelopen paar dagen? Nou, de, gisteren de gouden plak van Marjane Vos was natuurlijk uh, fantastisch. Um, en wij hopen haar echt uh, woensdag hier uh, te kunnen begroeten... en een huldiging uh, met haar uh, te mogen vieren. Ja, want zij komt dan niet nog dezelfde avond, hè? Want ze moet zich vervangen. Nee, ze heeft woensdag en... nog een, een wedstrijd... en daar uh, is natuurlijk alle concentratie op en terecht. Want de sport staat centraal en dat is het belangrijkste. En als ze daarmee klaar is, dan uh, ontvangen we haar heel graag hier. Maar is dat voor de sfeer in het, in het huis wel extra bijzonder... dat er dan goud gewonnen is? Ja, uiteraard. Uh, absoluut. Want en wat ook gebeurde onder de crew, er Moment? Nou, ik, uh, ik was zelf um, uh, hier in de in de uh, in de sportsbar. En op dat moment zie je alle live beelden vanuit Londen, wat op 7 kilometer afstand is. En ja, persoonlijk heb ik dan echt kippenvel van, uh, van tenen tot aan. Uh, maar uh, klinkt er dan hoofd. enorm gejuich of gaan mensen maar je voelt springen gewoon wel de, de, de vibe. Je voelt echt de vijp in, uh, in het hele huis. En uh, op het moment dat zij dan uh, met al haar emoties en ontladingen uh, ja. uh, de fines overgaat, ja, dan leek Echt iedereen mee, en dan, uh, ja, dan is dat voelbaar. Ja, want het is natuurlijk niet alleen die zaal waar gefeest kan worden. Het zijn ook allemaal winkeltjes waar je allemaal oranje spullen kan kopen, allemaal sponsordingen. Het, ja. is, het is gigantisch. Maar u zegt de vibe. Maar is dat. Want hier in de studio zag ik een filmpje. Robert Meder en Erwin Wennemars deden hier de Polonaise. Gebeurt ja, dat nou? Hier als er iets te vieren 100... valt, dan vieren we dat graag. Um, um, maar sport is echt het middelpunt. En dat is ook het hart van het Holland Heinekenhuis. Met een prachtige uh, sportsbar en fanzone. waar activiteiten op sportief gebied te doen zijn. He, dus het is niet alleen de grote zaal waar de huldigingen plaatsvinden. maar ook waar de partners in sport zeg maar, hun dienstverlening uiten. Middels, uh... en partners in sport hun dienstverlening uiten. Nu, nu snap ik het Goed. Uh, nou, er zijn een aantal partnersport van het noc en het Nederlands ja. Olympisch Comité... Uh, die zich verbinden uh, aan het Nederlands Olympisch Comité... en die ook hier zichtbaar maken wat zij doen... om um, uh, sport in Nederland op de kaart te behouden. En maar uh, even letterlijk, dat, hoe doen ze dat? Hoe laten ze dat zien? Nou, bijvoorbeeld, uh, DSM heeft een behoorlijk aandeel in uh, de technologie... Uh, en innovatie van uh, sportattributen. Er staat een prachtige uh, roeiboot uh, Ja, al dat hier. is niet zo gelukkig afgelopen met die DSM-boot. Nee. Uh, nou, Weet uiteindelijk we. door innovatie leer je ook weer en hè, loop je ook tegen andere zaken aan. Vanuit Randstad hebben wij hier een Olympische vestiging waar wij 25 topsporters aan een nieuwe baan willen helpen. Zo heeft ieder zijn eigen aandeel. in. Dat gebeurt uh, ook allemaal hier ja, dat in het gebeurt het, ook huis. het huis ja. U bent voor... Oh, sorry. Hebt u die 25 al geselecteerd? Uh, nou, dat doen mijn collega's. Ik heb hier 275 personen. Maar heeft u, heeft u er al een paar op het oog, die collega's? Uh, hebben die mogelijk al nou, kandidaten? We hebben al een aantal uh, uh, sporters aan de slag. Zo, uh... oh, maar die, die doen dat uh, gedurende het jaar dat ze, dat ze niet moeten trainen en die moeten sporten. Daar komt erop neer dan. Ja, dat klopt. Het is niet zo dat ze na hun loopbaan uh, terecht kunnen om bij u te gaan werken? Jazeker. Ook Randstad uh, bemiddelt via uh, het ambitieprogramma Goud op de werkvloer. Om sporters die naast hun sport al zich focussen op een maatschappelijke carrière. Daar doet Ranssen de begeleiding van om in het werkveld aan de slag te helpen. Even over, over het personeel. Want u bent verantwoordelijk voor al die mensen. er zijn er 500. Die krijgen, het zijn, het hadden we hadden het net over, het zijn geen vrijwilligers. Die krijgen gewoon betaald. Maar het is natuurlijk loeihard werken. Dat klopt. Wat, wat, wat, wat is het dat mensen dat heel graag willen? Het is toch een beetje dat zomerkampgevoel, lijkt me. Um, nou, wat, wat ik het mooie daaraan vind... Um, deze 500 mensen... die kennen elkaar uh, voor de spelen alleen via Facebook, hebben elkaar nog nooit gezien. En in drie weken zetten zij dit bedrijf neer. En voor en achter de beschermen uh, zijn ze zij heel trots dat zij hier een bijdrage aan mogen... Uh. Maar wat is het dan? Is het het, het saamhorigheidsgevoel? Is het keihard werken en daarna met z'n allen Het is inderdaad een saamhorigheid. We uh, weten dat jij als individu een aandeel hebt in dit grote huis. En met elkaar de triomfen vieren, met elkaar ook de teleurstellingen vieren... die vast nog gaan komen. En met elkaar uh, zorgen voor Holland Heineken House baby's. Um, ik ken wel een Olympische tweeling, inderdaad. Dat <laughs> van twee crewleden die daar een hele mooie Olympische souvenir aan over hebben gehouden. Die hebben elkaar hier uh, leren kennen. Die hebben elkaar hier leren kennen. En, um, uh, nou, ja, in, hier denk ik, of wel? Uh, hier nee, in Salt Lake hier. City. Hier. Ja, ja. In het Holland-Heineken ja. Salt Lake City, waar ik uh, ook werkzaam ben geweest. Um, en ja, die uh, hebben denk ik wel het mooiste Olympische souvenir, absoluut. Vragen Walhalla? zelf Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in een groep van 500 personen gebeurt er wel eens <laughs> een en ander. Ja, ook op liefdesgebied. Ben Howard is een singer songwriter En die, die komt uit Devonshire hier in Engeland. Die werd geïnspireerd door Joni Mitchell en Bob Dylan. En eens kijken of dat te horen is in het volgende nummer. Keep your head up. I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 At my skin, yeah the sun's so hot upon my sight, oh, All looking out at this happening, I search for between the sheets or oh, feeling blind. To realize all I was searching for was me. Oh, oh, oh. all I was searching for was me. Van het album Every Kingdom uit 2011. Keep Your Head Up. Tijd voor tijd. In deze rubriek vragen we elke dag om een sportverspelling te doen. Hoe lang, hoeveel, hoe laat, wanneer. U kunt uw voorspelling doen via onze site radio1.nl. En s'avonds na negen uur maken we op deze zende bekend... wie de winnaar is van de speciale Radio 1 Sportszomer. Het speciale Radio 1 Sportszomer horloge. Dat schijnt er briljant uit te zien. Ik wil hem binnenkort ook in mijn handen hebben. De vraag van vandaag gaat over het Olympisch Hockeyherenteam. In welke minuut... Wordt tijdens het duel Nederland-India het eerste doelpunt gemaakt aan een strafcorner, En dat geldt dus ook voor de Indiase heren. In welke minuut wordt tijdens het duel Nederland-India het eerste doelpunt gemaakt aan een strafcorner? Inzendingen tot vijf uur, want dan begint de wedstrijd. Dan zou het wel heel makkelijk worden. En dat kunt u doen op radio1.nl. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Tijdens de Olympische Spelen is de Oranje Soap te horen vanaf de Wilgeplas in Maarsen de camping. En gisteravond stond daar bingo op het programma. Joris Kreugel die ging mee met Sonja, Marian Mar en Marian maar zonder Ed. Ja, Sonja, Marian en Marian maar zonder Ed. Die gooit namelijk op dit soort avonden liever een hengeltje uit man die door zijn vrouw in de steek gelaten wordt omdat ze naar de bingo moet. <laughs> nee, nee, nee, ik geen bingo. Een vrouw aangelegen huisje, hoor. <laughs> Niet voor mij. <laughs> Ed heeft het rijk, de Staarkerven aan het kreekje, helemaal voor zichzelf vanavond. En de kantine is inmiddels volgelopen met inderdaad bijna alleen maar vrouwen. Twee Mariannes en Sonja zitten met z'n drieën lekker aan de tafel. En het is gelijk prijs. Ja, komt ie. 78. Bingo! Ja. Twee ja. maal bingo. <laughs> twee ja. maal bingo. Dus dat betekent dobbelen of... We delen. Dan hebben we samen wat. Ja, dat Bijna 20. maar 20 euro, gedeeld door 2 is 12,50. Ja. Ja. Alsjeblieft. Maar Jan is toch benieuwd wat Sonja met haar gewonnen prijs gaat doen. Wat ga je met die 12,5 euro doen? Gooi je die bij die uh, paranormale haven? Nou, het is wel een goed idee, want dat was een hoop geld, 85 euro. En van de week had je 50 euro, dus. Ja. Hoe lang krijg je dan een sessie? Een uur. En wat wil je horen? Nou, in ieder geval uh, niet dat je ziek wordt en dat soort dingen. Nee, geen, geen flauwekul. Ze houden het altijd bescheiden, toch? Ja, nou, ze kunnen wel zeggen, want ik ben ooit... Jaren terug geweest dat hij zei bijvoorbeeld uh, van je moet eens naar je, je, je bloed na laten kijken. Je hebt niet echt, maar laat je bloed eens een keer nakijken. Dat bleek toen bloed aan moeder te zijn. Het hoeft niet altijd wat te zijn. Ik geloof er alleen. Hier komt het eerste nummer. Marianne begrijpt niet helemaal dat Sonja naar de paranormale avond gaat, omdat ze er eigenlijk niet echt in gelooft. Waarom ga je dan? Omdat ik bepaalde dingen wil weten. Die persoon kent. Me. Die persoon kent me niet. En omdat ze me niet kent. ga ik helemaal niks zeggen en ik laat haar praten. 24. En zegt ze dan dingen die kloppen, dan denk ik. Nou, wie weet. 39. Maar ik geloof er niet in. De dames krijgen de slappe lach. Want Marianne ziet in één keer andere ballen dan bingoballen. Hé, witte ballen. Eh, ballen. <hijs> <hijs> 47. 50. oké, oh, hem Geen spullen, maar alleen geldprijzen zijn te winnen op de bingo. Met een superhoofdprijs van 125 euro. Vroeger hebben ze hier altijd prijzen gehad. Maar dat waren eigenlijk uh, ja, heel veel mensen die dan uh, iedere week een koffiezetapparaat wonnen. Dat hebben ze later overgezet naar geldprijzen. Ooit in een ver verleden won Marianne twee Chinese fietsen. En dat is echt waar, dat is niet te En ik kwam ermee thuis, en heb hem geprobeerd in elkaar te zetten. Hij rammelde aan alle kanten, ging hem terugbrengen. En toen had de kantineigenaar gezegd van, nou ik heb wel een andere prijs voor je. Zo'n klein skateboardje, ja ik weet niet hoor, twee volwassenen op een skateboardje, gezellig. Dus navenant ter te waarde van de Chinese fiets of zo. Bingo Master wil nog eens een verkeerd nummertje oplezen. Hij heeft een bril. Op. Hij gebruikt soms nog een extra loop. En hij heeft een vergrootglas. Ja, dat zei ik. Een loop. Oh. Ander woord voor loop. Ja. Vergrootglas. Ga jij maar verder met World Het is 11 uur en afgelopen. Maar de bingo master meldt nog wel even welke zanger op zaterdag... tijdens de feestavond komt optreden op het recreatiepark. Als ik komt Hoogland kom zingen, dan kan er leuk leuke, lekkere dans worden. Kom zelf ook. Dus ik zou zeggen, een heel prettig weekend en bel thuis. En de bingoavond zit erop en de dames pakken hun fiets en gaan weer terug naar hun kerf. Als ik je niet meer zie, veel plezier, zaterdag. Heb nog wat gewonnen, gaat? Helemaal niks. Op. Helemaal niks. Dan slaap je wel apart vanavond, hè. <tie> niks <Nee>, gewonnen. <ze> <tie> Mooie humoristische avond met twee keer bingo, wat wil je nog meer? Maar één iemand was er niet bij en dat was Piet Ijske. De Nederlandse kampioen hardlopen 400 meter in 1958. en enorm liefhebber van sport... Hij zat samen met zijn vrouw de hele avond in zijn staankerven. Natuurlijk naar de Olympische Spelen te kijken. En ook vandaag heeft hij weer een Olympische kijktip. Veldhockey van de mannen. Ja, het Nederlandse team, hè? Die moeten minstens even. Eh, het, het goud is het mooiste. Maar eh, ze moeten zeker bij de eerste drie, maar uiteindelijk is dat zeker. Dus eh, laten we het daarop houden dat het, eh, dat het, dat het een succes wordt. De Wilgenplassen Maas, dat moet een enerverende omgeving zijn. Joris Kreugel gaat er elke dag op bezoek. Maak Visser nu met de hoofdpunt uit het nieuws. Een vliegtuig op weg naar Groot-Brittannië met 80 passagiers... is vlak na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De bemanning meldde dat er een verdacht voorwerp aan boord was gevonden... en dat het toestel terugkeerde naar de luchthaven. Inmiddels is het vliegtuig geland en naar een afgelegen plek op de luchthaven gebracht. De passagiers hebben het toestel verlaten en de die doorzoekt het met speurhonden. Zometeen een gesprek met de Maraschoucé. Werkgeversorganisatie AWVN wil dat werknemers een eenmalige uitkering krijgen. Ze willen een belastingvrije uitkering van maximaal 2% van het bruto jaarinkomen, maar dan moeten de vakbonden afzien van een structurele loonsverhoging in de nieuwe CAO.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 En op Curaçao is een politieke crisis uitgebroken. doordat een parlementslid zijn steun aan de coalitie heeft ingetrokken. En daardoor heeft de regering van premier Schotten geen meerderheid meer. De opgestapte parlementslid Cleopa stoort zich aan de corruptie en de vriendjespolitiek op het eiland. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo echt de boot in de Holland achter krijgt tien voor elf een herkansing. En Willemijn vraagt zo door over Schiphol... en wat er gebeurd is met een verdacht vliegtuig. Goeie, Ragnar Niemeyer. Op het meer van Eton, die, die oude kostschool, we hebben ook een eigen golfbaan trouwens. Maar goed, we kijken vandaag naar het, naar het roeien voor die zo'n 25.000 mensen. Misschien zijn het er wel weer meer. 16 graden westelijke wind. En ik vraag even aan Kirsten van der Kolk, die naast mij zit. Uh, ja, 10 km per uur die wind. Als jij kijkt naar de baan, wat, wat zie jij? Ja, mijn eerste indruk toen ik laag aankwam lopen, dacht ik van hé, hey, dit is mooi. De, uh, er staat wind, maar het is nog niet te hard, de snelle tijden weer. Maar als ik hier nu bovenaf van de perstribune kijk... Uh, dan zie ik af en toe al kleine golfjes omslaan, uh, minuscule schuimkopjes. En dat is meestal een teken dat het wel wat moeilijker wordt. Dus dan, uh, en helemaal in zo'n eindsprint is, uh, um, dan kom je wat sneller, is de kans dat je tegen water aankomt. Dus uh, het is moeilijk water naar, naar het einde Men, dat toe Dat zit hier. in baan 5, dat is redelijk dicht bij de kant, het meest ver bij ons vandaan. Uh, dat is niet het meest gunstig? Nou, je, je hij, het staat best... er, hij staat er schuin op, maar ik zie nog niet heel veel uh, verschil. Als ik naar het water kijk, zie ik nog niet heel veel verschil in, in kleurvlakken. Daar, er komen wel nu allemaal van die vlagen over het water heen, maar ik denk dat het nog wel eerlijk is. Okay. Het ziet er eerlijk uit. Goed. Uh, hebben we vandaag de dag dat het geen tijd meer uh, voor excuses, geen verhalen meer, geen toestanden. Gewoon nu bij de eerste vier van die zes boten eindigen. Anders is het over, anders is het voorbij. Uh, zit dat erin? We hebben ons jaren voorbereid. Die mannen hebben dat gedaan. Nu moet het gebeuren. Ja, dat zit er zeker in. Uh, er moeten twee ploegen afvallen. Nou, Oekraïne is de eerste die we kunnen aanwijzen als afvaller. Oh, dat is makkelijk al. Uh, ja, die uh, heeft gewoon het hele jaar laten zien dat ze die plek toch wel innemen. Um, en voor de rest vind ik het eigenlijk wel moeilijk hoor. De deze uh, Polen, Australiërs, Britten... Ja. En de Britten die uh, zeg ik uh, dat die gaan winnen deze herkansing, dat vind ik toch wel de favorieten. De Canadezen die uh, vielen heel erg tegen de voorwedstrijd. Uh, die lieten lopen en de vraag is waarom lieten ze lopen. Uh, wisten ze we gaan toch niet winnen en daarom is het heel, heel spannend wat die nu gaan doen. He, gaan die nu toch nog het vuur aan de schenen leggen, want die waren op de wereldbekers heel erg goed. Um, dus het wordt wel heel spannend tussen die andere ploegen. En daarin is nog niet helemaal uitgemaakt wie die laatste afvaller zal zijn. Nee, je moet er niet aan denken dat het tegen zit dat het fout gaat. Nee, daar wil ik ook niet aan denken. Nee, want dat zou een, een compleet drama uh, betekenen. Um, ja, het is toch een van de prioriteitsboten van het Nederlands roeien. Ja, een van, de, een van de drie. Nou is er uh, vlak voor dit toernooi eigenlijk in de laatste weken ook nog wel gewijzigd. Hè? Nieuwe slagman, voor zover nieuw. Want er zijn natuurlijk wel wat wedstrijden met Mitchell Steeman op die positie uh, gevaren. Sjoerd Hamburger opeens op de boeg. Dat is om aan te geven als eerst over die, over die finishlijn heen. Dat is best wel laat. Is dat nou logisch? Want zelf doen ze daar makkelijk over. Als je je twee jaar op voorbereidt, ja... ja. Nou ja, laten we het maar ophouden, als ze er zelf makkelijk over doen, dan hebben ze er zelf in ieder geval geen problemen mee. En als het dan maar goed vaart. Ja, of is dat voor um, de bune? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk uh, inschatten. Um, je bent natuurlijk een tijd aan het zoeken, maar eigenlijk zou je wel eerder al willen weten wat de goede opstelling is en waar de poppetjes moeten zitten. Maar ja, René is natuurlijk vrij laat uh, erbij gehaald. Hè. Zo had eerst natuurlijk de andere bondscoach Maro Giovanni. Toen heeft René uh, eigenlijk uh, de boel overgenomen. En ik denk dat René kijkt er toch met een ander oog naar en is gewoon gaan kijken van, oké, okay, dit werkt niet. Hoe, gaat, hoe werkt het dan echt wel? Dus ik denk dat daarmee ook deze late beslissing... Hè, dat, dat de logische gevolg is daarvan. Laten we tot slot even één andere boot aanstippen. De vrouwen dubbel twee ja. heeft zich bij het OKT, het Olympisch Kwalificatietoernooi in Lutzer een paar maandjes geleden gekwalificeerd. Uh, nog nooit een WK gevaren. Laat staan een EK, hoewel, nou ja, goed, hè, dat is in de Rune niet zo heel fantastisch. Um, ja, Inge Jansen, Ellen hogerwerf. Uh, je kan weinig over die boot zeggen, maar ze liggen hier wel in ja. hun eerste heat... Hoe lig je hier aan de start? Hoe lag jij hier aan de start op zo'n eerste toernooi Olympische Spelen? Ja, nou ik heb in principe een gelijke ervaring met hun. Want in 2000 uh, was ook mijn eerste grote toernooi, had ook nog nooit een WK of iets dergelijks uh, gegroeid. Um, nou, je, je probeert het toch gewoon professioneel uh, te benaderen. Dus ik denk ook dat zij dat doen. Ik merkte pas richting de finale dat het mij toch echt uh, hè, dat me ging beïnvloeden. Um, in principe um, roeien ze natuurlijk wel al een tijdje en weten ze wat roeien is. En weten ze ook wat racesvaren is, want ze hebben dit jaar wel dus op wereldbekers gevaren. Ook al finales. ze hebben echt een hele goede race op de kwalificatiesnooi, echt met veel lef. Ook gewoon van achteruit, stonden veel onder druk, um, maar hebben gewoon hun ding gedaan. En vanuit um, die race heb ik toch wel veel vertrouwen in deze meiden. Ik heb wel het idee dat het talenten van de toekomst Dankjewel, Kirsten van der Kolk. Een vliegtuig dat onderweg was van Schiphol naar Engeland is zojuist teruggekeerd. U hoorde het net al in het nieuws. De bemanning had iets verdachts aangetroffen. Robert van Kapel van de Marse goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor verdachts was dat? Nou, dat gaan we nu onderzoeken. Op dit moment uh, zijn alle passagiers van boord. Het vliegtuig staat geparkeerd op het platform bij Schiphol. Passagiers zijn naar een andere locatie gebracht... En rechercheurs van de Marseille en ook speurhonden en explosieve verkenners... die gaan nu in het vliegtuig kijken wat dat verdachts dan precies is. Dus we hebben het over een voorwerp en niet over een verdacht iemand. Ja, dat klopt. Ja. Dus het zouden explosieven kunnen zijn, begrijp ik, als u met honden gaat zoeken. Nou ja, goed. Het is een verdacht voorwerp. Ja, het kan en van alles zijn. De bemanning heeft gemeend om terug te moeten keren daarom. Ja. En dat doen ze niet voor niets. Uh, dus wij gaan nu uh, onderzoek doen uh, wat dat uh, verdachts dan precies is. Hoe kwamen ze erachter dan? Dat er iets verdachts in de toestel was? Nou ja, het is zien horen voelen. En in dit geval hebben ze iets gezien dat ze verdachts uh, vonden. En uh, ze waren al vertrokken richting Groot-Brittannië. We hebben gemeen terug te moeten keren. Dus op dit moment uh, gelukkig alle passagiers aan boord. En uh, heeft er zich niks uh, voor gedaan. Alleen nee. ja, wij gaan nu wel onderzoeken wat dat dan is en waarom dat het vliegtuig uh, terug moest dit keren. Het was wel zo ernstig dat ze moesten terugkeren en niet konden doorvliegen. Nou, blijkbaar dat is een, in dit geval een beslissing uh, geweest door de captain gemaakt. En uh, aan de marge zee nu de taak om te onderzoeken wat dat verdachte dan precies is. Maar kennelijk niet in het ruim, maar tussen de passagiers dat verdachte. Toen, ja. Een beetje een gesprek natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja. U kunt er nog weinig over zeggen, heb ik het gevoel, meneer Van Kapel. Uw gevoel is wederom uh, <laughs> ja. juist. En uh, wellicht dat uh, dat over een uur meer duidelijk is. Maar op dit moment, uh, het vliegtuig is net geland. Passagiers zijn verboord. Dat was de eerste prioriteit. Ja. En we zijn natuurlijk benieuwd wat, er, wat we gaan aantreffen. En de passagiers die uh, moeten even wachten, die kunnen zo meteen met een ander vliegtuig weer op weg naar Londen. Nou, op dit moment moeten ze wachten. En moeten wij eerst uh, met dat onderzoek uh, starten. Om te kijken wat, uh, wat ook bijvoorbeeld met hun gaat gebeuren. Wij horen nog wel van u, vermoed ik zo. Tof. Als u belt ben ik graag bereid om u antwoord te geven. Op dit moment is dit wat ik uh, kan zeggen. Maar Gaan soms bent u in gesprek. Van welke maatschappij is dat vliegtuig trouwens? Dat maken wij nooit bekend op privacyoverwegingen. Um, ik denk dat het een einde van het gesprek is. <lacht> u kunt ons <lacht> weinig meer vertellen. In ieder geval dank voor de informatie. Zover Robert van Kapel van de marais <lacht>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 Je komt over here. Sarah Bettens van Kees Choice. En als de... ik haar aan haar denk, yeah. dan zie je letterlijk Van der Sar voor je. Het is gewoon, een het, het tweelingzusje van Van der Sar. Ja, ik zie deze. Ze is blond, He, heel blond. Zo blond is Van der Sar niet. Nee, je hebt gelijk, maar, ja. Ja. ja. Je hebt gelijk. Exactly, maar het, is het gewoon... die familie doet het aardig. We gaan uh, praten verder met Renate Deken... de baas van 500 man personeel van het Holland Heinekenhuis. Nu genoemd Holland House... 500 man, die moet je allemaal uh, eerst nog eens even aannemen. Ben je daar allemaal letterlijk verantwoordelijk voor? Ja, persoonlijk. Nou, Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met een heel uh, team van, uh, van mensen. Uh, er is één, uh, iemand vrijgespeeld om uh, uh, twee jaar lang al de hele voorbereiding te doen. En meestal na de evaluatie van de ene speler... gaan we alweer voorbereiden op de volgende speler. Dus na Vancouver hebben wij de draaiboeken opgemaakt. Hebben wij 3400 reacties gehad. 800 mensen gesproken. En uiteindelijk 275 kandidaten aangenomen. 800 mensen gesproken. Dan ja. nou weet je toch bij nummer 30 echt niet meer waar je het zoeken moet. Ja, echt wel. Wat, wat, wat moet, wat, heel veel mensen willen dit. Dus ja. heel veel. Stel, ik kom bij u en ik zeg ik wil dat. Waar, waar checkt u mij dan op? Waar nou, dan moet kijk, ik aan voldoen? Dan kijken we eerst van uh, wat, wat is je achtergrond? En waar gaat je interesse naar uit? Want je kunt je voorstellen dat we voor de logistieke afdeling... iemand anders nodig hebben dan bij ons in de keuken. Zo hebben wij uh, nu in de keuken een uh, leraar van het ROC in Rotterdam staan. Die nu vakantie heeft en die zoiets heeft van... ik wil gewoon lekker aan de slag. Zet mij maar in de keuken voor Maar uh, de die leraar die kan toevallig een beetje koken? zijn passie is koken en alles wat met, uh, met voeding te maken heeft en die staat hier En inderdaad Moet hij dan voor, komen voorkoken of dat is niet nodig? Nee, we hebben een uh, goed gesprek met hem gehad, we hebben natuurlijk gekeken naar zijn achtergrond, uh, motivatie ter plaatse in het gesprek en uh, op basis van die motivatie hadden we zoiets. Deze manier willen wij heel graag mee. En heel veel studenten ook. ook? Neem ik aan? Inderdaad, we ja, een mooie mix van mensen, fantastisch bijbaantje zien en die uh, die trekt u ook overal vandaan. Um, die we hadden het net al even over de sfeer. Hè? Dat mm -hmm. s'avonds iedereen hard gewerkt. Beschrijf eens even hoe dat gaat. Want dat is toch een beetje een soort, soort zomerkampgevoel, denk ik. Nou, als ik het mag omschrijven... zo'n eerste week is het altijd een beetje de kat in de boom kijken. Iedereen moet zijn plek vinden in zo'n Holland-Heinekenhuis... en op zijn eigen afdeling. Uh, week 2 uh, weet je van iedereen hier binnen het huis... voor achternamen en gekke hobby's. En week 3 zie je zo'n samensmelting van zo'n crew ontstaan... van wow, wij maken dit met elkaar mogelijk. En over een aantal dagen is het weer af. Laten we met elkaar gewoon nog een fantastische uh, tijd van maken. Ja. En uh, hopelijk terugzien op een aantal hele mooie huldigingen hier. Ik had het gisteren even over met een van onze producers hier. Wij moeten daar toch nodig eens een kijkje gaan nemen. Want het is, u uh, zei wel net, het is niet echt een vrijgezellen Maar wij denken toch dat het wel uh, dat is. Hoe, hoe gaat dat onderling? Ik bedoel, ziet u dan de, de, de liefdes ontstaan ook tussen het personeel? Nou, daar zit ik niet met mijn neus bovenop. Maar natuurlijk, met een groep met 500 mensen gebeurt er wel eens wat. En als daar romances uit ontstaan, dan uh, ja, is dat heel mooi. Dat is ja. een mooie bijkomstigheid. stimuleert het wel. Um, dus het lijkt me goed voor de werksfeer. Het is heel goed voor de werksfeer, dat ja. zeker. Ja. Ja. <laughs> en mogen die mensen er een tijdje tussenuit, mogen ze naar een wedstrijd bijvoorbeeld? Of moeten ja. ze voortdurend aan het bak? Nee, ieder crewlid krijgt een uh, Olympisch ticket. En dat uh, is heel divers. Uh, dat kan zijn van handboogschieten, hockey, noem maar op. Dus je houdt niet van handboogschieten, maar dan word je erheen gestuurd? Nou, dat niet. We houden natuurlijk wel uh, rekening met ieders persoonlijke keuze. Maar gisteren toevallig een jongen die is echt helemaal gek van tafeltennis. En die zei, we hebben jullie een kaart voor tafeltennis? En dan kon ik hem echt mee blij maken. Dus dat vind ik wel weer uh, heel mooi. Dat is wel een mooie beloning natuurlijk. Ja, en, absoluut. En de meesten zullen het daar ook voor doen, denk ik. Of niet? Nou, we hebben met heel veel sportfanaten van doen. En hier kan je alles live volgen. Dus dat is natuurlijk, zit echt in het hart van uh, ja, de, de, uh, ja, de wereld van sport... Um, en als je dan nog een kaartje voor een Olympische wedstrijd krijgt... is dat natuurlijk uh, fantastisch. En, en wanneer gaat u beginnen aan Brazilië? Rio de Janeiro? Uh, naar Sochi. Dan uh, pas. Eerst Sochi? Eerst Sochi. Sochi zal iets uh, kleiner gaan worden. En vervolgens uh, zullen wij het draaiboek van de zomer spelen. Londen ook alweer op gaan maken voor Brazilië 2016. Is het dan ook verplicht dat je de taal van het land spreekt? Nee, dat is niet verplicht. Het is een nationaal huis. Het is natuurlijk wel heel fijn hè, als je Portugees uh, spreekt. Uh, een mooie bijkomstigheid, want in uh, sommige onderdelen van het Holland-Heinekenhuis... is taal zeker wel van belang. Zeker uh, als het gaat om de uh, uh, afdeling als transport, hè, dat je de uh, taal spreekt. Dus daar zullen we ook best op uh, gaan selecteren, verwacht ik zo. Zijn er al gekke dingen voorgevallen? En zo jij ja, noemde er eens um, een. Nou, gekke dingen. Ik zou zeggen mooie dingen. Uh, gisteravond is er een, uh, nog een sluitdrankje geweest met de hele crew. En uh, Dennis van der Geest heeft daar nog uh, voor de crew uh, uh, uh, gedraaid. En dat is natuurlijk een hele mooie. Die is, ook, mooie, DJ, hè? Die is ja. ook DJ. En die zei van nou, ik vind het leuk om uh, na werktijd nog eventjes voor uh, de hele Holland Heinekenhuis Crew uh, te draaien. Dus die heeft ons uh, vergezeld. Daar hadden we bij moeten zijn, Felix. Ja, we missen toch heel wat. Ach. Maar we moeten vroeg op. Het is niet anders.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 Tim, 44 jaar geleden heb ik een een plaats in Wales. Ragnar, roeien. nu. De Holland 8, de herkansing voor het vlaggenschip van de Nederlandse ploeg. De boot zojuist van het vlot af vertrokken. En er is geen tijd meer voor excuses. Het moet vandaag gaan gebeuren. Woensdag de finale. En daarvoor zal Nederland zich moeten plaatsen met een plek bij de eerste vier... Totaal zes boten op het water. De Canadezen, de Polen, de Australiërs, de Britten. De Nederlanders in baan vijf. Dat betekent hier het dichtst voor de perstribune langs zometeen. En de Oekraïners. Hard varen, goed starten, goed gelijk groeien. Dat is belangrijk in deze Olympische herkansing. Van de week waren de Duitsers veel en veel te sterk. De regerend wereldkampioenen van de afgelopen drie jaar. Ze plaatsten zich in een behoorlijke tijd in één keer voor de finale van dus 1 augustus. De datum die al een aantal jaren inmiddels in de agenda staat van de acht roeiers. De boten nog betrekkelijk dicht bij elkaar hier op het water van Eton Dorney. Nog niet zo heel veel over te zeggen. Wel een kleine voorsprong, denk ik, inmiddels in het hart van het veld. Voor de Britten die het goed doen bij het naam. Van het 500 meter punt zijn het de Engelsen die in een tijd van 1 minuut 20 als eerste over de streep heen komen. En dat vindt het publiek fantastisch. Het publiek met zo'n 25.000 toeschouwers weer hierop afgekomen. Het is werkelijk ongekend hoeveel mensen er naar deze baan zijn gekomen tot nu toe. Elke dag een volle bak. De Britten nemen afstand. Het lijkt richting een halve bootlengte te gaan. Als we kijken naar bijvoorbeeld de Australiërs, de Polen. Er zit een flinke achterstand bij. En eens kijken wat de Nederlandse mannen kunnen. Een plek bij de eerste vier. Dat is belangrijk. We kijken naar links op dit water van Dorney Lake en dan zien we de Nederlanders in baan 5 zitten er nog behoorlijk bij. De verschillen worden nu nog niet gemaakt. De slaggemiddelde van de Engelsen is 38, dat ligt hoog. Het gaat goed gelijk, het gaat soepel, zoals eigenlijk van tevoren werd verwacht. En Nederland ligt met de boten uit Polen en Canada min of meer nog op gelijke hoogte, zo richting het 1000 meterpunt. Goede start maken, goed gelijk roeien. Dat was het probleem, dat gelijk roeien bij het laatste wereldkampioenschap toen Nederland tegenviel in 2011. Vorig jaar was dat op het water van Bled, die prachtige locatie. Twee boten nu die afstand nemen. In baan 1 zijn het de Canadezen, de Britten gaan over het 1000 meterpunt heen. En de Nederlanders komen dan denk ik als vijfde binnen op een achterstand van bijna drie minuten. En dat is uh, vervelend. Nederland zal in ieder geval één plek omhoog moeten. Je moet er toch niet aan denken dat dit fout gaat. Die superboot van DSM, waar zoveel over te doen is uh, geweest... die werd ingeruild voor een oude boot van Empacher, de Duitse topfabrikant... omdat er te weinig vertrouwen was in dat technologische hoogstandje van DSM. En is dat een verstandige keuze geweest? Dat is de vraag. Nederland zal vooruit moeten in deze race. Er is zoveel geld in geïnvesteerd in deze prioriteitsboot van de KNRB. Op weg richting de 1500 meter. De Nederlanders komen nog weinig in beeld. Omdat de Britten met name door de regie op de monitor voorbij komen. Een bootlengte voorsprong op de Canadezen. En de Britten van tevoren al de favoriet om deze herkansing te winnen. Nederland moet aan de bak. Nederland moet de aansluiting niet verliezen als we gaan richting de 1500 meter. En het serieus wordt, Nederland zal erbij moeten zitten. Anders stort de wereld in van deze mannen aan boord van de boot. Sjoerd Hamburger, Rob Boeg, dan Simon, dan Blink, Matthijs Vellinga, dan Roel Braas, Klaassen, Siegelaar en Steeman. De 1500 meter, nog 500 meter te gaan. De Britten nog altijd bovenaan. Dan de Canadezen, dan komen de Australiërs en dan komen de Nederlanders. Die de Polen voorbij zijn, een verschil van 1,3 seconden. En dat zou Nederland toch moeten kunnen vasthouden. De Oekraïners. in. Uh... Baan 6 van tevoren werd daar al niet zoveel van verwacht. Dat zei eerder ook Kirsten van der Kolk. Nederland zit bij de eerste vier. Is met een derde tijd deze finale of deze herkansing ingegaan. En nu de boot goed in zicht. De Britten doen het goed. Daar zijn we het allemaal wel over eens. De Nederlanders lijken ook op te komen. Hebben ze een, een eindsprint in huis en laten ze zien wat ze kunnen. Want dat wordt wel een keertje tijd. De Nederlanders hebben steeds gezegd. Het gaat niet om die wereldkampioenschappen. Het gaat straks. Om 1 augustus, Nederland lijkt op te klimmen naar de derde positie in het water. Daar komen de mannen aan. Onder de aanvoering van Mitchell Steeman. Die vierde positie zal toch geen probleem meer zijn. Want in baan 2 hebben de Polen een gaatje moeten laten. Nederland misschien zelfs wel op een tweede positie momenteel. Want in baan 1 krijgen de Canadezen wat last van vermoeidheid. De Britten zullen het wel gaan redden. De laatste 300 meter. Nederland heeft een voorsprong van een kwartboot op de Polen in baan 2. De Britten. Dan komen de Australiërs. Dan komen.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 Bij de eerste vier en dat is toch een pak van ieders hart die het roeien volgt. Want de Holland dacht een fenomeen sinds die spelen van Atlanta in 1996. Ze hebben het gedaan, ze kunnen zich gaan klaarmaken voor komende woensdag. En dan maar eens zien wat het allemaal waard is. Het ging weer een stukje soepeler dan van de week. En nu kijken of er een medaille in zit voor deze boot. Wat Goed gedaan, Nederland zit erbij. Wat denk je Ragnar, zit er een medaille in? Ik durf daar heel weinig over te zeggen. Ik vind dat zo verschrikkelijk moeilijk. Ik heb die hele voorbereiding van dichtbij meegemaakt. En ja, het probleem is dat de Duitsers het goud eigenlijk al hebben. Die zouden niet eens meer hoeven starten. Ik chargeer een beetje. Maar het verschil met het veld is erg groot. Amerikanen zijn sterk. En ja, Nederland lijkt een bronzen medaille wat mij betreft het hoogst haalbare. Aan de andere kant, je ziet wel vaker gekke dingen. Neem de vrouwen acht bijvoorbeeld op de spelen van Beijing. Een geweldige jump vanuit het achterveld. Leverde toen gewoon een zilveren medaille op... 500 meter voor de finish had geen mens daar nog rekening mee gehouden. Het is in ieder geval goed dat Nederland in die laatste meters laat zien dat het nog tot die derde plaats kan gaan. Het is ook altijd even de vraag, is er dan weer een tegenstander die denkt, wij zitten bij de eerste vier, nemen wat gas terug... Eigenlijk gaat het alleen maar om die wedstrijd van, van de week. Dan gaat iedereen voluit. Dan kun je alles zien. Nederland op een derde positie. Nou, er zal in ieder geval tevredenheid zijn over het bereiken van die eerste vier. En ik denk aan de andere kant dat uh, iedereen weer zal zeggen... allemaal leuk, allemaal klaar. We gaan voor woensdag. Ragnar, later horen we nog meer van je. Renate Deken van uh, het Holland House zit hier nog steeds. U uh, bent alweer uh, al bezig met Sochi. En ja, wat ik me even afvraag, wij staan natuurlijk bekend in de wereld om, om dat Heinekenhaus. Maar waarom wordt het niet gewoon gekopieerd? Het lijkt me toch allemaal niet heel erg ingewikkeld. Nou, er zijn wel diverse andere huizen, ook deze dagen in Londen. Maar die zijn uh, allemaal niet zo'n succes? Nou, het holland huis is echt een nationaal huis, toegankelijk voor een ieder. En de invulling van andere nationale huizen hebben vaak ook andere doelstellingen. Uh, bijvoorbeeld om uh, uh, business uh, gerelateerd te netwerken of uh, entree... Wij zijn er gewoon toch ook vooral voor het feesten? Wij zijn er vooral voor de supporters. Ja, voor het feesten. Ja. En ook voor uh, als er een huldiging is, dat we daarin ook een feestje kunnen Woestdag maken. Woensdag wordt een groot feest. Marianne Vos wordt dan gehuldigd, hè? Uh, zoals het er nu voor staat, uh, is dat de planning. Ja. Renate Deeken, dank. Het volgende uur: roeien, handboogschieten, judo en alles wat nog te pas komt, zoals bijvoorbeeld de column van presentatrice Ebru Omar. Welcome to London nog 200 meter en dan gaan we jou...